8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Door het al voetbalgeweld in Egypte naar 74. Mogelijk meer dan 100 doden bij scheepsramp Papua Nieuw-Guinea. Een hele nacht te vergeefs gezocht naar vermiste jongen in Luttelgeest. Het dodental van de voetbalrellen van gisteravond in Egypte is opgelopen tot 74. Het ministerie van binnenlandse Zaken noemde eerst een aantal van duizend gewonden, maar dat is bijgesteld naar 250. Meteen na afloop van een wedstrijd in de stad Port Said stormden fans van het winnende team het veld op en joegen ze achter spelers en technische staf van de tegenstander aan. Die werden achtervolgd tot in de kleedkamer. Ook werden supporters van de tegenpartij en stewards bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk.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 Het aantal Italianen, Spanjaarden en Japanners liep terug. Voor dit jaar wordt opnieuw een groei verwacht. Onder meer door de reislustige middenklasse in landen met sterk groeiende economieën. Als Brazilië, Rusland en China. De Waddeneilanden lopen elk jaar veel inkomsten mis... doordat vakantiehuisjes uit de verhuur zijn gehaald. Dat concludeert adviesbureau Grondmei. Sinds halverwege de jaren 90 is één op de acht vakantiehuisjes uit de verhuur gegaan... omdat particulieren het als tweede huis hebben gekocht... Ze brengen maar een paar weken per jaar op de Wadden door. Een vakantiehuisje dat het hele jaar door wordt verhuurd... levert vier keer meer inkomsten op voor de lokale economie... dan een huisje dat als tweede huis wordt gebruikt. Het onderzoek is gedaan om te onderzoeken welke gevolgen het heeft... als de erfpacht op de Waddeneilanden sterk gaat stijgen... zoals staatsbosbeheer wil. Volgens de onderzoekers is dat moeilijk te voorspellen. In Florida is de Amerikaanse ex boxer en bokstrainer Angelo Dundee overleden.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 ANWB Verkeersinformatie met 105 kilometer file is het een vrij normale ochtendspits. Paar opvallende files zonder weer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat bij Valkenswaard 2 kilometer na een ongeluk. En op de A13 naar Rotterdam bij Delft 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Het is iets drukker dan normaal op de A27. Vanuit Almere naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Hilversum en Utrecht Noord. Een autobrand zorgt voor veel vertraging op de A50 als richting Eindhoven. Daar staat tussen Nistelrode en eerder 5 kilometer. Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, eh, dure kantoren, overal marmeren. Een bank waar ze je kennen. Ja, waar ze zeggen: Goedemorgen, meneer de Vries. Zo'n is er. De Regiobank. Een bank zonder poes, of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeggen ze ook altijd: Wij zijn uw bank.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Nederland is in de band van de kou... en het ijs. de liefhebbers willen deze dagen alleen nog maar schaatsen. Uh, een hobby van Frisia. Ja. 29, 32. Verder... Even kijken van die Friese doorlopers... die onder kan binnen heb ik nog. Arno Remmers is in Friesland. Daklozen krijgen een slaapplaats binnen... maar er zijn er ook bij die per se buiten willen blijven. Hoort er straks een reportage over. Hoor het laatste nieuws over de gezonken veerboot... bij Nieuw-Guinea van Robert Portier... En in Egypte zijn drie dagen van rouw afgekondigd... voor de slachtoffers van het voetbalgeweld. Het grootste voetbaldrama ooit in Egypte... voltrok zich gisteravond in de havenstad Port Said. Het gebeurde na de wedstrijd tussen de aardrivalen Al-Ari uit Cairo... en de thuisploeg al Masri. 74 mensen kwamen om het leven, honderden raakten gewond.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 Drama in het stadion en in de toekomst voorlopig rond het voetbal in Egypte. Veel Egyptenaren in Nederland volgden het nieuws over dat voetbaldrama op de bank voor de buis, Zoals bijvoorbeeld Ahmed Nasser, politieagent in Nederland. Meneer Nasser, goeiemorgen. Goeiemorgen. U heeft de beelden gezien via onder andere Al Jazeera. Heeft u enig idee hoe dit zo uit de hand heeft kunnen lopen? Eigenlijk, uh, ik heb met uh, verbijsering en verbazing naar de beelden zitten kijken. Uh, politie, die staat erbij en uh, niets doet. En, uh, zij staan in linie en zij lieten de supporters gewoon van Masri het veld binnenstromen. En uh, ja, uh, hoe dat kan gebeuren, ik heb geen flauw idee. En de, en de agressie die we zagen op die beelden, waar komt dat vandaan? Nou, dat komt vandaan, ik hoor natuurlijk uh, rivaliteiten tussen beide clubs. Maar ja, het is overal, in het voetbal, in de hele wereld. Maar uh, zo'n escalatie had ik nooit kunnen verwachten. Is er, is er een cultuur van geweld in het uh, Egyptische voetbal? Nou, cultuur van geweld wil ik niet zeggen. Rivaliteit, net als uh, hier ook. Uh, Feyenoord-Ajax, uh, ja. FC Utrecht-Ajax. Maar ik had dit echt niet zien aankomen. Er wordt ook gespeculeerd, uh, veel gepraat over uh, een politieke achtergrond die dit zou kunnen hebben. Zou, zou u dat eens dus aan onze luisteraars kunnen uitleggen, hoe dat zit? Nou kijk, eh, natuurlijk de, de supporters van eigenlijk de harde kern, hè. die ultras, eigenlijk ultras. Zij speelden een hele belangrijke rol tijdens de revolutie. Eigenlijk eh, tot met eh, afgelopen jaar november, december. En eh, ja, er, er zijn verhalen dat de, de politie en de oude regime, die wilden ook eh, revanche nemen van die ultras. En zij wilden gewoon aangeven dat de oude macht eh, nog aanwezig wezen. Want die ultras hebben op het Tagierplein gestaan? Ja, in de frontlinie zelfs. Ze zijn stevige jongens, hè, die, die uh, geen angst kennen. En ze stonden overal aan de frontlinies. Oh. Ook in de beroemde gevechten bij Mohammed Mahmoudstraat bij het ministerie van politie. Dus uh, ja, ik, ik sluit het niet uit. Het is een, een, een bewuste en geplande actie van de politie en het leger. Ja, dan zegt u van de politie. En die club Al-Mazri, die, die club uit Port Said... staat die dan bekend als Mubarak-getrouw? Nou, eigenlijk niet. Nee. <laughs> Eigenlijk niet. Kijk, de, de, de supporters van de club Al-Mafri, zij staan bekend als fanatiek. Maar ja, fanatiek, ja, uh, stenen gooien of ruzie maken aan een voetbalwedstrijd, dat is uh, nou normaal tussen haakjes in Egypte. Maar uh, gisteren met zoveel doden, het, ja, ik kan me niet voorstellen dat dit een voetbalrelletje is. Het is gewoon een politiek rel hmm. geweest. En ja, in een voetbaljasje, zeg maar. Ja, Meneer Nasser, u heeft ook in de buurt gewoond van Port hè? Heeft Ten u. Zouden... In zuiden van Porseid in de stad Ismailia. Oké, okay, en heeft u contact gehad met, met mensen daar, met familieleden misschien of met vrienden? Ik heb dagelijks contact met mijn familie natuurlijk, een afgelopen jaar en ik was zelf in Egypte tot 7 januari, 10 dagen, december tot 7 januari van dit jaar. Maar heeft u recent nog heeft u vandaag nog contact gehad? Nee, vandaag niet. Okay. Gisteren was een contact en natuurlijk, iedereen is voorbijsteld. Ja. Het is ongekend, in, in één dag tijd, uh, ik hoorde vanochtend op de Egyptische tv dat uh, bijna 80 doden, dus ik hoorde 74, maar uh, ik sluit uit dat uh, de dodengetallen uh, zal stijgen. Ja. En iedereen is verbijsterd. In één dag 74 à 80 doden, terwijl in de hele revolutie uh, rond 900 doden zijn gevallen. Ja. Vreest u nou dat er meer van dit soort afrekeningen komen en dat de politie zich af, afzijdig zal houden? Absoluut, absoluut. Uh, ik verwacht vandaag in ieder geval uh, veel protestacties, demonstraties, uh, vooral van de ultras. Hè. Ja, we zijn ook al uh, aangekondigd hè, voor Al ja, Al ja. Agli is eigenlijk uh, voor uw belvorming de grootste club van uh, Afrika. Hè. Uh, Champions League winnaar uh, zeven keer in Afrika. Dus uh, uh, bijna 40 miljoen supporters uh, in Egypte van Al Agli. En uh, ja, gisteravond ook, uh, zij waren een gigantische boze en zij waren uh, ook bij de club Al Agli. ...en demonstreren en zij gaan vandaag naar het ministerie van Binnenlandse Zaken om te demonstreren. Dus ik verwacht eigenlijk escalaties. En verwacht u dan veel van de bijeenkomst van het parlement, de spoedbijeenkomst? Um, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Het is symboolpolitiek, denk ik. Uh, ja. het, is, uh, het parlement uh, wordt gevormd door 70% van de islamisten en moslimbroederschap. En uh, zij uh, kunnen het goed uh, hebben met uh, het leger. Dus ik verwacht niet zoveel van ze als ik eerlijk ben. Ik denk, uh, komen zij met een verklaring... en uh, die minister moet misschien opstappen en die en die en die. Maar uh, zoveel verwacht ik uh, niet van ze. Dank, uh, meneer Nasser, dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Tot u dienst. Goedemorgen. Bijna kwart over acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De reddingsoperatie voor de kust van papua Nieuw guinea is in volle gang... Afgelopen nacht zonk daar in slecht weer een veerboot met naar schatting zo'n 350 mensen aan boord. Noor Rahman van de kustwacht van Papua Nieuw Guinea vertelt over de reddingsactie. There are people still floating around on the, with their life jackets uh, around the area of the casualty. We have mustered four vessels, four merchant vessels around the area uh, and they are engaged in the rescue operations. Volgens Rachman drijven er nog mensen met reddingsvesten in zee. De kustwacht van Papua nieuw Guinea heeft vier schepen gestuurd om mensen te redden. Rachman kon geen uitsluitsel geven over het precieze aantal mensen dat aan boord was van de veerboot. Voor het laatste nieuws gaan we naar correspondent Robert Portier. Want Robert, weet jij meer over het verloop van die reddingsoperatie? Nou, het lijkt er in ieder geval op dat het een stuk beter gaat dan dat ik eerder meldde. Inmiddels wordt gesproken over bijna 200 mensen die zijn gered. Uh, en dat is maar goed ook, want de duisternis valt zo langzamerhand in. Uh, dus uh, ja, je hoorde het net al een beetje zeggen door de, door de kustwacht. Uh, er wordt met man en macht gewerkt aan de redding uh, van de mensen. Er zijn vier schepen actief. Uh, daarnaast helpt de Australische overheid met een toestel dat uh, het gebied kan, uh, kan uitkomen. Dat natuurlijk een groot gebied kan bestrijken. Er worden nog twee toestellen uh, gestuurd om daar extra bij te helpen. En uh, de guinea uh, overheid die heeft natuurlijk zelf ook uh, schepen gestuurd en twee helikopters. Dus alles wordt op alles gezet om uh, de mensen te redden. 193 uh, mensen zijn inmiddels gered. Uh, dat betekent ook dat er in ieder geval nog uh, 100, waarschijnlijk meer dan 100 mensen worden vermist. Ja, die veerbootvaart tussen Papua-Nieuw-Guinea en een eilandje voor de kust uh, is gezonken in, in zwaar weer. Weet je ook wat voor mensen daar normaal aan boord zijn? Nou, dat is nog steeds de vraag. De politie in Kimbe, dat is de plek waar de ferry vandaan is vertrokken, die zegt dat de mensen aan boord, vooral bestonden uit studenten en uit leraren. Maar deze plek is ook bekend bij duikers. Het is een hele populaire stek en trekt dus ook toeristen uit de hele wereld. Nou, de eigenaren van de ferry hebben inmiddels verklaard dat zij denken dat er geen buitenlanders aan boord hebben gezeten. Maar ja, er zijn natuurlijk geen passagierslijsten bekend, dus het is ook helemaal niet duidelijk of dat wel zo is. En dat wordt dus ook nog steeds gecontroleerd door de verschillende consulaten. Robert Partier met het laatste nieuws over de gezonken veerboot voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea. Shell en Unilever presenteren op dit moment hun jaarcijfers in hun radatal. Gaan wij het later over hebben? Eerst maar eens even hoe het is op de weg, John Zouken. Een paar opvallende fiets door ongelukken handen meer op de A1 vanuit Osnabruk richting Hengelo. Bij Hengelo 3 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda daar is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Daar staat inmiddels 4 kilometer. De linkerrijstok is daar dicht. En nog veel vertraging door een ongeluk op de A50 Os naar Eindhoven. Daar staat tussen het Volkel en Eerde 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Al twee dagen is hij spoorloos. De Groningse agent in opleiding, Friso Wouda. politie in Groningen maakt zich nu ernstig zorgen... over de 30-jarige Wouda, die sinds dinsdagmorgen niet meer is gezien. Nou, we praten met Pieter Boomsma van de politie Groningen. Meneer Boomsma, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft hem als vermist opgegeven, ook gevraagd het publiek om te helpen. Zijn er tips binnengekomen? Wij hebben gisteravond de publiciteit gezocht uh, en daar zijn eigenlijk geen tips op gekomen. We hebben één telefoontje gehad gisteravond dat hij in de binnenstad van Groningen zou lopen. Nou, daar zijn we volop uh, op uh, ingesprongen, alleen het bleek om iemand heel anders te zijn. Dus op dit moment is ja, het beeld nog steeds dat wij niet weten waar Friso is. U zoekt niet voor niks de publiciteit, kan ik mij zo voorstellen. Waar houdt u rekening mee? Ja, dat is op dit moment voor ons heel erg onduidelijk. Omdat wij ja, niet weten wat de gemoedstoestand van, van hem is. We weten helemaal niet waarom dat hij nu verdwenen is. Dus dat betekent dat je elk jaar alle signalen die we maar hebben... Uh, eigenlijk na gaan pluizen en ja, willen weten van waar, hij, uh, waar hij kan zijn. En uh, ja, dan denk je zeker, uh, een ongeval zou zeker uh, uh, kunnen zijn gebeurd. Oké, okay, want het is niet zo dat hij bijvoorbeeld in overspannen toestand... het huis heeft verlaten? Zeker niet. Uh, we hebben natuurlijk volop met de familie gesproken... met zijn vriendin gesproken. En op dit moment is er eigenlijk geen enkele aanleiding te bedenken... waarom dat hij nu weg is. Mm, nou is hij vlak voor zijn dienst. Verdwenen, of is niet opkomend dagen, ja. begrijpen wij, meneer Bomsma. Ja, had hij ja, ook klopt. zijn dienstwapen bij zich? Dat klopt. Wij, hij zou maandagavond zou hij de nachtdienst in moeten. En voor zijn nachtdienst heeft hij zijn dienstpistool opgehaald... uit de, de kluis van een bureau hier in Groningen... om in delft te gaan werken. Ja, en dat baart ons natuurlijk ook zorgen... omdat wij niet weten van wat daar nu mee is gebeurd... wat hij daarmee van plan is. Uh, en wij hopen gewoon dat als hij ook dit mocht horen... dat hij zich alsnog bij ons meldt om met hem in gesprek te gaan. Mm, maar wacht even, u, u zegt... Even weet je niet wat hij daarmee van plan is? Nee, kijk, kijk, het uitgangspunt is dat hij maandagavond gewoon zijn nachtdienst in moest, mm. daar zijn dienstwapen ook, ook voor nodig heeft. Dus dat is uh, een normale gang van zaken, dat men dan de dienstwapen uit de kluis houdt om op weg te gaan naar het werk. Ja. ja, maar u zegt, ik weet niet wat, wat hij ermee van nou kan ja, is. Nou ja, kijk, wij weten niet wat de gemoedstoestand van, van Friso is. Want het mm. is natuurlijk heel opmerkelijk dat hij nu al, al meer dan twee dagen zoek is. Terwijl er geen enkel contact met hem te krijgen is. Dat betekent dat, ja, dat, dat hij ja, op dit moment gewoon dat er geen enkel contact mogelijk is. En dat baart ons gewoon zorgen. Dat ja. is vreemd. Ja. Ja, ja, u vindt het ook vreemd dat hij eerst een wapen heeft gehad en dan is verdwenen. Hij is niet gewoon ergens onderweg verdwenen. Nee, hij is niet onderweg verdwenen, maar uiteindelijk gaan wij ervan uit dat hij op weg was naar het bureau in delft -Zijl. Voor de mensen die luisteren uh, en in de buurt wonen... kunt u vertellen hoe de man eruit ziet? Ja, het gaat hier om een toch wel een opvallende verschijning. Het is uh, een collega die uh, 2,7 meter lang is. Dus een grote, forse, forse knaap is. Uh, donkerblond uh, haar heeft. Uh, wat wij weten is dat hij een, een spijkerbroek droeg. Een grijs vest had op het moment dat hij uh, verdwenen is. Uh, een zwarte sjaal om heeft gehad. En mogelijk lichtkleurige schoenen. Aan en wat ook opmerking is, hij is verschijning. Maandagavond zou hij nog gaan sporten dat hij in het bezit is van een zwarte sporttas. Goed. Nou, mensen die het goed hebben kunnen zich melden. Eh, mochten ze wat zien, Pieter Booms, maar van de politie Groningen. Dank voor uw toelichting. Tot de dienst. Tien voor half negen. Ondanks de snijdende kou zijn er nog steeds daklozen die buiten willen blijven slapen. De Rode Kruis rijdt in Venlo, Hilversum en Arnhem door de stad op zoek naar hen. Natuurlijk met het advies om naar binnen te gaan. Zo niet, willen ze niet, dan wordt iets warms aangeboden. Jeroen de Jager, onze verslaggever, was in Arnhem bij de nachtopvang voor daklozen. Maar hebben jullie hier genoeg aan denk ik? Of er meer bij? Ik heb eigenlijk geen idee. Ja, dat is uh, soep. Die gaat mee met het Rode Kruis. En mensen die gevonden worden. Die buiten slapen, die uh, kunnen een uh, kopsoep krijgen van het Rode Kruis. En koffie gaat mee. Dat is wel de bedoeling erachter dat ze iets warms uh, te eten krijgen. Die ervoor kiezen om toch buiten te slapen. Ja, niet iedereen wil hier naar binnen, hè? Uh, nee, niet iedereen wil naar binnen. Bijvoorbeeld de vriend hier van een van de dames hier in de nachtopvang. Ze zit hier... Uh met een dik vest aan en ze vertelt over hoe haar vriend nu toch buiten slaapt. Ja, en die blijft ook uh, buiten leggen, want dat is hem zijn leven. Dan heb je het rustig en uh, dan vindt hij dat heel fijn. Hoe wapent uw vriend zich tegen de kou? Wat doet hij? Hij kleedt zich gewoon heel goed aan. Dat hij uh, wat een dubbele jas, een dubbele broek aan. Dus Hij zal voor geen prijs de nachtopvang in willen. En waarom eigenlijk niet? Uh, uh, van de stress wat je uh, meemaakt. Al die drukte om zich heen. Zijn er, denkt u, eigenlijk nog veel daklozen die op dit moment buiten zijn? Ik denk toch wel een stuk of twintig. Heeft u het in Arnhem wel eens meegemaakt dat daklozen die buiten bleven slapen met deze kou doodgevroren zijn? Zijn er nog eens doden gevallen? Volgens mij een paar jaar geleden is iemand overleden. Ik ben Gerrit Jan. We gaan vanavond hier in Arnhem op zoek naar uh, zwervers die eventueel naar buiten liggen. En die geen zin hebben om naar binnen te komen. Wij gebruiken geen dwang. We doen het helemaal uh, voor de mensen zelf. Dus we bieden ze... Eventueel een deken aan, een kop soep, een snee brood. En we adviseren ze om naar binnen te gaan als het niet meer kan. U bent van het Rode Kruis. Rode Kruis, jas aan ook. Dit is vrijwilligersfeer wat u doet. Ja, en behoorlijk. u kunt ze ook niet dwingen? Nee, het rode, dat mag kruis, niet. het rode Kruis dwingt niemand. We gaan met de bus rijden, hè? Ja. Nou, kratje met brood. Wat hebben we nog meer? Koekjes? Koekjes, koffie, melk en suiker, bekertjes, soepkommers. Dus het moet helemaal goed komen. Bertine was het, hè? Ja, klopt. Ook van het Rode Kruis? Ja. Oké, okay. heb je dit eerder gedaan? Uh, nee, het wordt meestavond. Ja, Eens moet de eerste keer zijn, toch? Gaan we pad? Ja. We stappen even uit hier bij de markt naast het gerechtsgebouw. August Inge is van Iris Zorg. Die is bekend met uh, daklozenopvang. En we gaan even lopen, want dit is blijkbaar een plek. De meeste worden gewoon weggejaagd van plekken. Die mensen zijn gewoon vinden en rekenen. Ah. Dus zeg maar, op plekken waar je niet denkt, weet je, gewoon, zeg maar, gewoon, dan gaan ze gewoon creëren gewoon, zeg maar, en dan gaan ze wat slapen. Ander de daklozen geven ook een tip van zeg maar, luister, kijk eens, ga maar daar kijken, daar kijken, daar kijken, op die manier. En hier onder een afdak van een groot kantoorgebouw weet August Inge dat er ook altijd wel weer daklozen liggen. En inderdaad, iemand die net zijn bedje spreidt. We hebben ook genoeg gewoon plaatsen binnen. Nee, dank dankjewel. Oké, okay. wil je graag een koppelsoep? Ja. Meneer heeft een uh, slaapzak. Daar nog een extra slaapzak omheen. En die slaapzak ligt op een deken. Hij zelf heeft een aantal lage kleding aan, handschoenen. En is vast van plan om hier te blijven slapen. Ik heb voldoende, uh, voldoende materiaal om mezelf warm te houden. Vandaar. En is het toch niet comfortabeler om in zo'n nachtopvang te liggen? Nee, voor mij niet. Waarom niet? Ik heb ernstig de psychiatrische problemen. Uh -huh. Dan kom ik in, in aanraking met mensen die drugs gebruiken, die alcohol gebruiken. Die, uh, uh, het zal erg chaotisch zijn, denk ik. Zoals ik de opvangcentra's uh, uh, ervaren heb. Uh -huh. Het zijn chaotische plekken, chaotische locaties. Je kunt haast niet naar de wc, want de wc is haast zo vies zijn... dat je, dat je niet naar binnen, binnen kunt. Hier buiten, dat is het niet vies. Het is wel een kaart, maar het is niet vies. Simpel. Wel trusten. Dank je wel. En slaap goed. Dank je ja. wel. Jeroen de Jager was afgelopen nacht in Arnhem. Ik heb uw cijfers beloofd. Dan komen ze. Twee grote multinationals hebben namelijk zojuist hun jaarcijfers gepresenteerd. Het gaat om oliemaatschappij Shell. En voedingsmiddelenbedrijf Unilever hebben miljarden winsten gemaakt vorig jaar. Praten we over door met verslaggever Peter van der Meerschout. Hi. Peter, hi. je hebt de cijfers gezien. Hoe uh, heeft het was- en voedingsmiddelenbedrijf Unilever het gedaan? Een uh, beetje beter dan vorig jaar. En dat heeft vooral te maken met uh, de fors gestegen grondstofkosten van uh, uh, nou ja, waar ze eigenlijk hun voedingsmiddelen van maken olieën, vetten enzovoort. Um, daar moesten ze vorig jaar 2,5 miljard euro meer voor betalen. Dat betekent dat je dat gaat doorbreken in de prijzen. Dat betekent dat de prijzen onder druk staan. Dat betekent dat consumenten die het al niet zo goed hebben hier in Europa... want daar komt toch een derde van de omzet vandaan... dat die consumenten anders gaan shoppen. Nou, dat hebben ze gemerkt. Overigens alleen in Europa. Want als je kijkt naar uh, de opkomende markten... en dan praten we dus over Azië, Brazilië enzovoort... daar hebben mensen wat meer geld uitgegeven aan uh, die andere tak van, uh, van Unilever... namelijk de persoonlijke verzorging. Uiteindelijk komt dat dan toch weer onderaan de streep... over twee 2011, een plusje van 1% met een winst van 4,6 miljard euro. netjes. We blijven dus eten. We ja. blijven onder de douche gaan. Ja, maar blijf blijft wel lastig hoor. Want ook de, de, de, de financiële mensen van Unilever laten vandaag weten... dat het voor uh, dit jaar toch ook alweer een, een lastig jaar zal worden. Mm. Um, uh, Bewegelijk heet dat dan in, in de termen. Dus dat ze eigenlijk ook niet precies weten um, hoe het er dit jaar vooruit gaat, mm. uh, uh, gaat zien. Blijven we ook tanken? Ja, we blijven wel tanken, um, maar ook weer wat minder, want de, uh, je hebt het nu over de Shell-cijfers. Ja. Uh, <laughs> ik, ik dacht, je begrijpt het wel. Ja, ja, ja, ik, ik, ik, ik begrijp het wel. Um, uh, we blijven wel tanken, maar we blijven minder tanken. En uh, dat zet dus de raffinagecapaciteit uh, onder druk. En dat heeft Shell gemerkt in de afgelopen drie maanden van, het laatste, van, van, uh, uh, van 2011. Daar is de, de kwartaalwinst um, van de laatste uh, drie maanden is, uh, flink onderuit gegaan, want werd in het de derde kwartaal nog 7 miljard dollar winst gemaakt en nu 4,5 miljard dollar in de laatste drie maanden. Uiteindelijk maakt Shell wel gewoon over het hele jaar... een flinke winst van 24, ruim 24,5 miljard dollar. En dat is zo ongeveer 37 meer dan over 2010. Dus we hoeven daar verder geen medelijden mee te hebben. Maar de boel staat wel onder druk. En ook hier wordt gezegd door de topman Peter Voser... Eh, dat de resultaten onder druk kwamen te staan... juist vanwege die sterke eh, daling van raffinazemarges... in de hele industrie. En dat de aardga aardgasprijzen in Noord-Amerika gedaald zijn hebben ze ook minder opverdiend. Wereldeconomie eh, eh, lastig, ook in Europa lastig, dus ook voor 2012 durven deze bedrijven Unilever en Shell eigenlijk geen uitspraken te doen over hoe het ervoor staat. Peter van de meerschouder met de cijfers van Shell en Unilever. Uw klant blijft klant met CRM-software van Archie.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 Dodental voetbalrelle Egypte opgelopen tot 74 en veerboot zingt voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Dorald Megens. Het dodental van de voetbalrelle gisteravond in Egypte is opgelopen tot 74 en er zijn zo'n 250 gewonden. Meteen na afloop van een wedstrijd in de stad Port Said... stormden fans van het winnende team het veld op... en joegen ze achter spelers en technische staf van de tegenstander aan. Ook werden supporters van de tegenpartij bekogeld met stenen en flessen. Rellen zouden politieke motieven hebben. De fans van de club die werd aangevallen steunde de revolutie in Egypte... zegt correspondent Sander van Hoorn. Die stonden op de barricades van het Tagrierplein. Hebben dus bijgedragen aan de val van uh, de oud-president Mubarak. En de speculaties zijn dus op dit moment dat die uh, aanhangers van Mubarak. ervoor hebben gezorgd dat deze rellen zouden ontstaan. Het Europese parlement vergadert vandaag over het geweld in Port Said. Voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea is een veerboot met zo'n 350 opvarenden gezonken.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 Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Het schip zou geen problemen hebben gemeld. De kustwacht van Australië kreeg een satellietmelding van noodvuurwerk... toen het schip al bijna was vergaan. De Waddeneilanden lopen elk jaar veel inkomsten mis... doordat vakantiehuisjes uit de verhuur zijn gehaald. Dat concludeert adviesbureau Grondmei. Sinds de jaren negentig gebruiken particulieren de huisjes als tweede huis. En dan komen ze er maar af en toe. Het vakantiehuisje dat het hele jaar door wordt verhuurd... levert vier keer meer inkomsten op. Onderzoek is gedaan om te bekijken welke gevolgen het heeft... als de erfpacht op de Waddeneilanden eilanden sterk gaat stijgen... zoals staatsbosbeheer wil. Volgens de onderzoekers is dat moeilijk te voorspellen. De zoektocht naar een vermiste jongen uit Luttelgeest heeft niets opgeleverd. De tienjarige Michael van Dijk verdween gistermiddag... nadat hij het huis van zijn opa en oma had verlaten. Politie gaf een Amber Alert uit en begon een zoektocht. We hebben vannacht doorgezocht met uiteindelijke inzet van de ME. Die heeft het hele dorp heeft uitgekampt. Er zijn rond de 25 vrijwillige reddingshonden ingezet in het buitengebied. Dat is ook doorgekampt tot ongeveer half vijf, kwart voor vijf. Toen is de zoekactie gestaakt. En zodra het licht wordt gaan we verder, want we hebben Michael helaas nog niet aangetroffen. Vanwege de vrieskou vreest de politie voor het leven van de verstandelijk beperkte jongen. De sociale netwerksite Facebook gaat naar de beurs. Het Amerikaanse bedrijf hoopt 5 miljard dollar op te halen. De waarde van Facebook wordt geschat op 100 miljard. Dat is ongeveer net zoveel als McDonald's. Internetondernemer Ruud Hendricks.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 132 kilometer files. een vrij normale ochtendspits. Een paar opvallende files vonden meer op de A1-Duitse grens richting Hengelo. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hengelo met acht auto's. Er staat inmiddels 6 zes kilometer. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En dat gaat waarschijnlijk nog een uur duren in volgens Rijkswaterstaat. Op de A20 in de richting Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Ook daar staat inmiddels 6 zes kilometer. Daar zijn wel inmiddels alle rijstoken weer open. En het is behoorlijk druk op de a 7 vanuit Almere naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer... tussen Klobiet, Eemnes en Utrecht-Noord. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A50. Als naar Eindhoven, daar staat dus de Volkel en Eerde 8 kilometer.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 De Tweede Kamer praat vandaag met minister Spies van Middellandse Zaken... over de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Nu ligt die grens bij een jaarinkomen van 34.000 euro. En dat is in Europa vastgelegd. Maar mensen die nou net iets meer verdienen... die dreigen tussen wal en schip te vallen. Ze kunnen geen sociale huurwoning meer krijgen... maar hebben ook niet genoeg geld om een huis te kopen... of commercieel te gaan huren. De woningcorporaties en de Woonbond willen dat de minister... teruggaat naar Brussel om die inkomensgrens te verhogen. Hans Rozenboom van de Woonbond, goedemorgen. Goedemorgen. Zal de minister dat willen doen? Want haar voorganger, minister Donner, die wilde absoluut niet terug naar Brussel. Waarom zou Spies het wel moeten doen? Nou ja, inmiddels is steeds duidelijker worden hoe groot het probleem is. Wij gaan vandaag die 4000 uh, meldingen van gedupeerden aanbieden. Uh, Want die heeft u binnengekregen? Die hebben we binnengekregen op het meldpunt. Ik wil ook wonen. Ja, en die zijn toch zo schrijnend dat ik niet denk dat minister Spies daar met droge ogen doorheen leest... En ik hoop dat ze dan ook bereid is naar Brussel te gaan, want uiteindelijk he, heeft men daar aangegeven, er zijn diverse eurocommissarissen uh, die dat zijn, die hebben aangegeven, kom naar Brussel en stel een hogere grens voor. Uiteindelijk he, ze ooit, heeft Nederland ooit zelf die grens van 34.000 euro voorgesteld. Mm, en, en die 4.000 wel dingen, wat is er zo schrijnend aan, meneer Roosboom? Kunt u zo'n een voorbeeld geven? Nou ja, bijvoorbeeld een, een vrouw die is dan, dan gescheiden en die zit in een, een woning, uh, een koopwoning. Uh, ze komt niet in aanmerking voor het overschrijven van de hypotheek. Maar ze heeft net te veel inkomen om een sociale huurwoning te kunnen gaan huren. Uh, ze heeft te weinig inkomen om een commercieel verhuurde huurwoning te krijgen. Ze zit echt tussen van en schip, ze kan nergens heen. Betty de Boer, Tweede Kamerlid voor de VVD, ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom zou je niet iets doen aan die groep die nu in de problemen zit? Waarom zou je die inkomensgrens niet iets verhogen? Nou, het is een misverstand dat er wordt gedacht... Hè, dat corporaties niet aan deze groep hogere inkomens mogen verhuren... Want dat mag namelijk wel. Het enige wat de, waar de Europese Commissie het over heeft... is dat er een gelijk speelveld moet zijn... tussen commerciële partijen en woningcorporaties... als het gaat om commerciële activiteiten. Want tot nu toe hebben corporaties altijd tegen een lagere rente kunnen, uh, kunnen werken... omdat het Rijk garant staat voor hun activiteiten. Ja. En ze moeten dan nu ook iets meer rente betalen... voor het verhuren aan hogere inkomens... Het is dus even nou ja, discutabel waar die grens dan precies moet komen te liggen. Maar goed, het uh, voorstel van Nederland zelf is die op 33.000 komen te liggen. Inmiddels 34.000. En uh, wat er boven verhuurd wordt, uh, dat mag best. Hè? Dus die gescheiden vrouw waar het net om ging, en die kan heel goed bij die woningcoöperatie aankloppen. En die kan daar best ook een woning huren aan ja, de corporatie. Maar, precies, die zegt nee. Rente betalen. Ja, nee, in, uh, dat kan je de corporaties niet. Nee, precies, maar dan zegt zo'n corporatie dus nee. Dus in feite zegt u tegen meneer Rozenboom van de Woonbund. Bond, u moet niet zijn bij, uh, bij Spies en dus bij Brussel, maar bij de corporatie zelf. Ja, dat klopt. Uh, die mogen wel aan die groep uh, inkomens verhuren. Maar ja, ze betalen dus iets meer rente. Ze betalen dus net zoveel rente voor hun investeringen als marktpartijen. En dat is ook uh, de bedoeling van Brussel, want die gaat om een gelijke concurrentieverhouding... om een gelijk speelveld... ...voor commerciële activiteiten tussen corporaties en commerciële verhuurders. Hm. Nou meneer Roosboom van de Woonbond, de oplossing is heel simpel. Nee, was het maar zo. Het punt is dat mensen met een laag inkomen gewoon een minder huur kunnen betalen... ...en gaat het om commerciële huren die nodig zijn om een, een woning te kunnen verhuren... ...die dan met, met, met de commerciële hypotheek of leningen zijn gebouwd. En dan kom je op huren uit die stukken hoger liggen. Kijk maar naar de markt. Ga jij naar een vrije huursector woning, dan is de huur al gauw 1000 euro minimaal. Nee, we hebben het nu over de, de woningcoöperaties natuurlijk. Die inkomens voor de sociale huursector zich gewoon niet veroorloven. Ja, maar we hebben het nu Duizend over de, de wooncoöperaties waar ze ook de nog mogen huren. Hallo? Hallo? Mogen wij heel even, meneer um, <laughs> Rozenboom, ook er even tussenkomen? Proberen, in ieder geval. Ja, wilt u er tussenkomen zijn? Ja, ik? graag. Ja, want we hadden het natuurlijk over die woningcorporaties, waar ze dus ook terechtkomen uh, kunnen, volgens mevrouw de boer. Ja, maar die woningcorporaties, die moeten aan die mensen met een lager inkomen een goedkope woning kunnen aanbieden. En dat ja. kunnen ze niet als ze dus geld moeten lenen om woningen te bouwen. En dus het resultaat is, als ze zich dus niet aan die staatssteunregeling houden, dat ze op de markt, op de financiële markt, voor commerciële tarieven moeten gaan lenen om woningen te bouwen. Ja. En dat, dat betekent dat de huren dus veel hoger komen te liggen. En kunnen ze die groep mensen die afhankelijk is van een sociale huurwoning, dus een woning met een huur tot 664 euro, niet meer bedienen. En daar zit het knelpunt. Mevrouw de Boer, herkent u dat? Nou goed, corporaties die verhuur, uh, verhuren nu ook ver onder de prijs aan lagere inkomens. He, dus als je daar net iets boven verdient, dan kan ik me ook voorstellen dat corporaties niet uh, geen 700 of 800 euro vragen. Mm. He, ze hoeven niet nieuwe woningen daarvoor te bouwen, ze kunnen ook uh, gerust kijken naar hun bestaande woningbestand. He, ze hebben ook een, uh, best een stil vermogen, he. ze hebben toch heel veel bestaande woningen ook voor een deel afbetaald. He, dus de, daar zit niet meer de hoofdprijs aan, aan rente en aflossing op. Uh, dus de corporaties zouden best kunnen zoeken, ook binnen hun bestaande woningbestand, om te kijken of je deze gescheiden vrouw, wat inderdaad een schrijnend geval is in dat geval, hè, om te kijken of ze die ook kunnen huisvesten. Vindt u dan dat corporaties te weinig zich inspannen voor deze groep? Dat vind ik wel, en dat ga ik vandaag ook zeker aan de minister melden in het debat vanmiddag. Hè, want corporaties die, die weigeren nu zelfs aan deze groep te verhuren, dus op voorhand wijzen ze dat af. Terwijl ze niet kijken naar de mogelijkheden die er misschien wel zijn. Want als er leegstaande woningen zijn binnen hun, binnen hun bestand, dan kunnen ze ook best aan hogere inkomens, die ze ook een iets hogere huur kunnen vragen normaal gesproken, dan kunnen ze ook best aan deze middeninkomens kijken of ze daar een woning aan kunnen verhuren. Nou, dat is goed nieuws toch, meneer Rozenboom? Nee, die, die onredabele top waar het om gaat. Hè. Dus het bedrag van een, een nieuwe woning. wat een corporatie voor eigen rekening neemt. dat is echt. enkele tientallen procent. Hè. Als je commercieel geld moet gaan lenen. om woningen te bouwen. dan kan dat niet uit. Hè. Dus die corporaties die zijn echt ervan afhankelijk. dat ze gewoon. die middeninkomens mogen bedienen. zonder dat ze per se als commerciële partij moeten opereren. En, en de groep mensen die afhankelijk zijn. van een sociale huurwoning. Die is echt veel groter. als mevrouw de boer zich voorstelt, klaarblijkelijk. Uh, dat heb je niet met een paar uitzonderingen, uitzonderingen de geregeld, zegt modaal En is afhankelijk van een sociale huurwoning. Zo simpel is het. Ja. Nou, we hebben 2,4 miljoen sociale huurwoningen in Nederland... ...van een doelgroep van anderhalf tot 1,8 miljoen. He, dus hebben we hebben meer sociale huurwoningen dan de doelgroep waar die voor uh, bedoeld is. He, dus er is ruimte genoeg om te kijken of je inderdaad aan die middeninkomens ...een woning kunt verhuren. En trouwens, commerciële partijen doen dat nu in feite ook al. Dus ik begrijp dat niet zo goed. He, maar als die het wel kunnen voor zeg maar 650 tot 700 euro... ...want dat gebeurt ook... Waarom kunnen corporaties dat dan niet? Wij hebben laten dan is het onderzoeken hè, hoeveel mensen in de problemen komen op middellange termijn. En dan moet je denken aan een termijn van 5 tot 10 jaar. Zijn er 600 huishoudens, dus mensen die een woning zoeken of willen verhuizen, die door deze lage inkomensgrens in de problemen komen. En dat verhaal over de doelgroep daar kun je over discussiëren, omdat er een kwestie is van definiëren. Maar het hard is dat 600.000 mensen de komende tijd in de problemen komen. Mevrouw de Boer nog even, want die woningcorporaties zegt u, nou die wil ik ook aanspreken dat ze beter hun best daarvoor doen. Voelt u er ook voor trouwens, net als Partij van de Arbeid en CDA, dat die corporaties één keer in de vier jaar verplicht worden doorgelegd om problemen zoals bij Vestia te kunnen voorkomen? Nou goed, die problemen bij Vestia moeten nog worden vastgesteld. Hè? Maar het kan niet zo zijn dat corporaties inderdaad met, hun, met de middelen die ze hebben, dat ze die gaan beleggen in risicovolle producten. Corporaties die moeten doen waar ze voor opgericht zijn, dat is namelijk sociale huisvesting voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien. He, dat, is, dat is de kerntaak waar ze voor zijn opgericht. En we moeten inderdaad in, uh, binnenkort het debat maar eens aangaan... over eventuele uh, beleggingsrisico's... die coöperaties niet zouden moeten willen lopen. Betty de Boer voor de, tweede, voor de VVD in de Tweede Kamer... en Hans Rozenboom van De Woonbond bij de Hartelijk Dank. Oké, okay. graag gedaan. Het was een uh, hele bijzondere avond... voor voetballiefhebbers uit Veenendaal en omstreken. Hun amateurvereniging, GVVV, mocht het gisteren opnemen... tegen het grote AZ. Het was in de kwartfinale van de KNVB-beker. Dat evenement wilden de supporters van de topklasse niet missen en dus trokken ze met een legioen van 2.500 man sterk in 34 bussen totaal naar het AZ Stadion in Alkmaar. En Paul Sanders ging mee. ja natuurlijk ja. Ja, we hebben de hele dag er uitgekeken en het uh, mag vanavond gebeuren hè. heel veel in op zijn kop uh, nou nee want de meeste zijn hier dus ja, er is wel we meer op heel veel in Den is hier dat kan ik beter ja, zeggen. ja ja ja inderdaad dat ja. klopt en uh, het is hier nog weer veel kouder dan in Venendaal, maar ik denk dat door de wedstrijd zomaar iedereen uh, ja, lekker warm Het AZ-stadion in Alkmaar is maar voor de helft gevuld, misschien maar voor een kwart, maar één vak is in ieder geval afgeladen vol. Het is het vak van GVVV, de bezoekende ploeg in Alkmaar. Ja, ze beginnen natuurlijk uh, gespannen, maar uh, ze proberen wel doelpunten te maken, dus uh, ik hoop uh, dat, het, dat ze de nul houden en snel een doelpunt maken. Is het nou eh, gewoon leuk om een keer zo'n wedstrijd te spelen of eh, denkt u echt van nou misschien zit er wel wat van in vandaag. Er zit altijd een kans in want eh, onbewust is toch onderschatting bij AZ. Maar, normaal gesproken heb je geen kans maar eh, we hebben er wel geloof in. Maar eh, Veenendaal is hier geloof ik, hè? er is niemand meer in Veenendaal. Nou, Veenendaal staat echt op zijn top en we staan hier op zijn top. Dus we spelen eigenlijk een thuiswedstrijd. Weet jij het? Ja, ongelooflijk. Toch of niet, maar waar? Had je dat verwacht? Nee, eerlijk gezegd niet, maar het is toch geweldig dit. Hoe speciaal is deze wedstrijd voor GVVV? Ja, sowieso heel speciaal. als topklasse. toch in de kwartfinale halen. Dat is gewoon uh, heel belangrijk. Ja, het is een uh, mijlpaal in de geschiedenis van de uh, amateurvereniging. Uh, en misschien zit er nog wel wat meer in? Ja, je weet het nooit. De bal is rond en voorlopig moeten we de twee maken willen ze winnen. KVVV doet het helemaal niet slecht, want bij rust staat het 1-1. Dat had eigenlijk niemand verwacht. Joh, hartstikke goed. Bent u een beetje trots op het team? Ja, natuurlijk. Wat denk jij dan? Dat is toch hartstikke gaaf. We staan 1-1 tegen AZ, derde van de Eredivisie. En uh, hoe langer dat het 1-1 blijft, joh, hoe spannender dat het gaat worden. Een, Zit... beetje, een beetje het Sparta-effect. Zit er nog meer in? Uh, uh, verlengen 1-1 en dan pingels. En dan ben ik redelijk tevreden. <laughs> snelle voorsprong van GVVV, niet baten. AZ wint met 2-1, maar het team en de supporters mogen met opgeheven hoofd het stadion verlaten. Het is, uh, uh, ik heb uh, bewondering van de, op, op, voor AZ en voor GVVV, dat, dat, dat ze ook hebben kunnen spelen. En dat ze gewoon niet uh, met de grond gelijk gemaakt zijn. Dat nee. is perfect, echt. Ja. En nu tevreden weer de bus in? Ja, natuurlijk. Ja. Nog ja. een feestje in de bus? Ja, natuurlijk. Altijd, hè. Hoe vond jij het? Uh, wel leuk. Ja? Maar ik vond het wel jammer dat ze vloerden, maar ik ben ook weer blij dat ik weer in de bus ga. Ik kan ook even naar slapen. Kou, ijs, schaatsen. Nederlanders in de ban van de winter. En daarom staat Friesland volop in de belangstelling. Ook onze verslaggever is er vanochtend. Eerst naar de verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. 155 kilometer. Veel vertraging op de A1, Duitse grens richting Apeldoorn. Want bij knopendbeuren is een ongeluk gebeurd met acht auto's. Er zaten inmiddels 9 kilometer file. En bij Knopend Beuren is de linkerrijs ook dicht. En veel vertraging nog op de A27. Vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen Knopend Eemnes en Utrecht Noord 13 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, maar zouden We zouden zo graag onze verslaggever op het ijs hebben: Minor Remmers. Oei, dat klinkt niet goed. Ja, met dan een schaal verdelen. Water, hè? Ja. ja. die water. Kijk, en dan pak ik hem. En dan zie je: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7,5 centimeter hebben we hier. Dit is Gietjerk. Was giet. Dit is 8, 8, Jan Oostenburg aan de Kooiweg. Het is hier beredruk. 6.000 ganzen, waaronder de brandganzen. Ja, dat is, uh, ik denk dat we weer minder geworden... want er zitten er normaal 8 9000. Zoveel? Ja, zoveel. En die komen ieder jaar weer, die komen ieder jaar er een paar bij. En we hebben in Nederland 2 miljoen ganzen onderhanden. De scherpe wind veroorzaakt een druppel aan de neus van Jan. De woning, daar hebben we nu zicht op, daar komt de zon mooi overheen gescheerd. Achter ons komt hij omhoog. En voor het huis van Jan is een weiland... wat in november al onder water is gezet door de boer. Ja, daar ligt een mooie ijsvloer. Hier ligt een prachtige ijsvloer. Hier ligt zes, zeven centimeter ijs. Zondag was er helemaal niks. Dus het is in drie dagen, vier, in vier nachten vorst... hebben we toch een mooi vloertje hier. Maar... Nou komt de Friese IJsbond voorzitter om de hoek. Het is natuurlijk Want dat is Jan op, ook. Op het landijs is het natuurlijk wel vertrouwd, zo langzaam aan hand. Van ja. nacht een dikke nacht vast, en heb je er weer twee centimeter bij. En dan zitten we toch op een centimeter of zeven en schaatsen En dan wordt het al, uh, al leuk. Maar het buitenijs, de boezem, de kanalen, de vaten, de meren... absoluut niet zich geven, Levensgevaarlijk. We kijken tegen de zon in. We lopen over het weiland. Wat ondergelopen is, ik denk, een ijsvloertje van... 10 centimeter ja, hadden we net, ja, ja, ja. 7 ja, 6, centimeter. 7, 6, 7, meer ligt er niet. Maar het is opletten, want tegen de zon in een klein stukje, en dan heb je een windwak. Ja. Dat is het fenomeen. Prachtig dat ik... woord vind ik dat ook, ja, windwak. Uh, windwak. Windwak en windwaktakken. Dat is ook zo'n woord. Dat, dat, dat is, komt niet in de Vandalen voor, waarschijnlijk. Maar dit hoor je af te zetten en dat doet de Friese IJsbond weer met de is met takken. En dan zijn het takken. Prachtig woord voor de, voor de Scrabble. Ja, maar als je maar niet als... goed oplet, dan fiets je er zo uh, op nou, zijn kop kijk, in. Kijk, vooral tegen de zon in, dan kijkt het al heel moeilijk. En ja. Je ziet dus een aanwijkende patroon van het ijs. Dat noem ik het ijs goed kunnen lezen. Dus je moet weten van nou kijk, hier is alles normaal vlak strak. En daar zie ik dan ribbels en hobbels hé, hey, let op jongens. Hier gaat het de verkeerde kant op. Nou, dat zie je hier ook heel duidelijk. Hier ligt het water. Dus we staan hier vijf, seconden. komt door de wind dan? Dat komt door de wind. Kijk, dit ligt allemaal oost-west. Oosterwind, die wind, die heeft dus gewoon vat op dat water. Het is eigenlijk niet koud genoeg. En dan gaat het water dus ja, gewoon in golven bewegen en het bevriest niet. Kijk, vergeet niet, zondag Dan nou, krijg ik... je toch ook die wind, wat, wat we net zagen, die windplanten uh, lijken het ja, net, hè? He? maar dat zijn de ijsveren, hè? Ijsveren. De, de, de veren, de, de, de, de kleurschangeren, net als de bloemen op de ramen. Datzelfde zie je dus in het patroon van het ijs weer terug. We nou. zien hier het ijs, daar zie je allemaal die, die luchtbellen. Dat is allemaal gas, dat is allemaal methaangas. Waar zijn de schaatsers? Ja, de schaarsen, de eerste waren hier vanmorgen al heel vroeg. Ach, schijt toch uit. Die zijn alweer weg. Die zijn alweer weg, de eerste. Maar we moeten even geduld hebben. En dat straks dan komen hier de, de eerste schaarsen so, rond koffietijd. Ik schiet daar, dacht ik, alleen. Ja, schiet daar alleen uh, in rij, rijden. Ja, tegen de zon is moeilijk kijken, maar ik heb havenkzogen, dus uh, ja. Ja, ze komen direct. Maar goed, dat zijn de vroege vogels, hè. En dat zijn wij in principe. Ja, wat is die mooi? He, dit, dit zou heel Nederland moeten zien. Ik geloof dat de vrouw de koffie klaar heeft. Ja, dan gaan we daar eerst in elkaar. Gaan we, dan wachten wij mooi op de eerste schaatsers. Ga ik met Jan mee terug naar het huis met in de verte een wolk aan ganzen die wegtrekt, geschrokken van de eerste schaatsers. Mino heeft al mooie verhalen van het ijs. Wij zijn ook erg benieuwd naar uw verhalen over kou en over ijs. Want gaat u schaatsen? Zo ja, waar dan wel? Of heeft u heel veel last van de kou? Heeft u ook nog mooie foto's gemaakt? Laat het ons weten. Op nos.nl kunt u uw verhaal en uw foto's kwijt. En dan maken wij daar een interactieve kaart van... op die geheel vernieuwde website nos.nl. Ja, uh, van minuut tot minuut. 24 uur per dag. Met nieuwe site wil de NOS daarop gaan inspelen. Internet first. Daarom bij ons om dat uit te leggen. Aan alle gebruikers en luisteraars. Uh, Lara Ankersmit, hoofd nieuwe Media bij de NOS. Lara, goedemorgen Ja, goedemorgen Lara. Uh, ik heb de nieuwe voorpagina voor maar Ja, dat is afgesproken, is leuk toch? Wat is de grote verandering? Uh, nou, als je nu kijkt naar onze nieuwe homepage, uh, dan zie je toch een. Uh, proberen we sneller, en, uh, te sneller te laten zien eigenlijk wat het belangrijkste nieuws is. Mm -hmm. uh, het is veel, uh, veel meer een selectie door de redactie. Als je naar de ja, inmiddels oude homepage uh, keek, was dat toch een beetje een chronologische opsomming van, uh, van artikelen en items uh, die gemaakt waren. En nu wordt er echt gewoon door de NOS-redactie... Een, een selectie gemaakt van het belangrijkste nieuws. Video hebben we ook wat prominenter neergezet. Dat is natuurlijk iets waar we erg goed in zijn. Um, dus we, we denken eigenlijk de, de gebruiker of de bezoeker... hiermee uh, meer aan de hand te kunnen nemen... Um, naar, het, naar het belangrijkste nieuws of het leukste nieuws... of het laatste nieuws. Van dat moment, hè? want het is niet moment, meer zo ja. dat er nu gewacht wordt... op of het eerst op radio of tv geweest is. Nee, Internet nee. heeft nu um, in principe... kan het de primeur. Absoluut, ja. We hebben eigenlijk uh, een... Uh, ja, ja, strategie is misschien een beetje een groot woord... maar een, een, een inzet gezet van we gaan naar internet first. Dus dat betekent inderdaad dat uh, de berichtgeving... direct online, direct, direct op de website geplaatst kan worden. Uh, als, dat, uh, als dat op dat moment binnenkomt, zeg maar. We gaan niet wachten tot een, tot een journaaluitzending. Uh, uiteraard komt het ook gewoon op de televisie en in de radiobulletins. komt het ook allemaal aan de orde. Uh, maar ja, we willen gewoon echt snel gaan publiceren. Hoe is het met de sociale media? Zijn die ook terug te vinden op die voorpagina? Uh, ja. Ja, we hebben uh, als je zeg maar, uh, op de voorpagina kijkt, hebben we een soort aan de rechterkant een, een, een, een, een, een, ja, een kolom of een balk. Of, of een, ja, een, een, kijk even mee. Ja, als ja. je helemaal een <laughs> beetje naar beneden scrolt, zeg ja, maar. Volg de NOS. Precies, Staat daar hebben we echt uh, naar, naar Facebook en naar Twitter en, uh, een, een linkje, een directe link. We hebben twee weken geleden ook uh, op de website zelf mogelijk gemaakt om artikelen te delen naar die sociale netwerken. En nu vanaf vandaag, dus ook vanaf de homepage, een directe link om ons. Uh, om ons te vinden binnen Facebook en, uh, en Twitter. Ik zie veel beeld. Dat is ook anders. Ja, we zijn met meer uh, met foto's gaan werken. Uh, beeld uh, geeft toch ja, uh, een, een, een duidelijker beeld eigenlijk van, uh, van wat er aan de hand is. Kan je ook wat meer mee, mee werken met grote foto's, met kleinere foto's. Um, ja, Om het wat aantrekkelijker te maken eigenlijk voor de bezoeker en toch in één oogopslag. Ja, een beeld te krijgen eigenlijk, letterlijk en, uh, letterlijk en figuurlijk een beeld te krijgen van wat er uh, op dat moment zich afspeelt in de, in de wereld. Waar zit het geluid? De radio. Uh, radio is ook een. Uh, gaat rechtstreeks uh, ook vanuit de homepage nos.nl. Uh, uh, ja, als je op de radio radio -button klikt, zeg maar, even simpel gezegd. Ja. dan uh, kan je nu horen wat wij hier op Ik de radio bespreken. Eigenlijk. NOS Live, je kunt naar Journaal 24, ja. Politiek 24 of naar Radio. In. Ja, dat zijn ja. we natuurlijk ook erg sterk in in live uitzendingen. Uh, dus dat, uh, dat komt continu aan bod op nos.nl. En met de structurele live uitzendingen, zoals van Journaal en uh, Politiek en Radio, uh, staat dat er continu op eigenlijk. Weet je eigenlijk ook welke nieuws? consument voor NOS.nl kiest. Is dat bekend? Um, nou, we, we, we richten ons op de massa en we bereiken ook de massa. Dus dat is hartstikke goed. We zijn natuurlijk, uh, zitten natuurlijk in, uh, in de top drie van uh, nieuwsites van in Nederland. En uh, ja, wat je ziet is dat er online of op internet... voor het algemeen een wat jonger publiek uh, bereikt wordt... Dan, uh, dan met traditionele media, met televisie of, uh, of, of, of kranten. En uh, ja, die komen uiteraard uh, ook bij ons. Um, kijk nu naar de voorpagina even van NOS.nl. Uh, die is duidelijk veranderd. Gaan de achterliggende pagina's ook veranderen? Bijvoorbeeld de radiopagina's? Um, nou, we zijn uh, inderdaad uh, uh, met name de homepage... Uh, eigenlijk weer die, die, die voorkant. Die homepage is toch je belangrijkste pagina... om mensen te verwijzen naar al die andere pagla, artikel, artikelpagina's. Die zullen we niet direct gaan veranderen. Okay. Lara Ankersmit, dank voor je toelichting. En ik zou zeggen, ga zelf even kijken op NOS.nl. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Johan Derksen over muziek, vrouwen en een beetje sport. Zangeres Beatrice van der Poel als gastrecensent. De webwereld van Bert Brussen. De sportweek van Frits Barend. En Nederlandstalige pop van het Belgische Jevgeny. En u bent ook welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij. Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Iedereen verdacht elkaar van van alles. Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1.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 Uw klant blijft klant met CRM-software van Archie. Dit is Radio 1.